Ook op de Oostenrijkse wegen richting Slovenië en voor de Gotthardtunnel in Zwitserland lopen reizigers veel vertraging op. De VS hebben sancties opgelegd aan Carrie Lam, de leider van de regering in Hongkong, en tien andere hoge Chinese ambtenaren. Aanleiding is de omstreden veiligheidswet voor Hongkong, die een paar weken geleden door China werd doorgedrukt. De nieuwe wet schaadt in de ogen van Washington de speciale status die Hongkong kreeg toen het afhankelijk werd van Groot-Brittannië. Door de maatregelen worden alle tegoeden van de betrokkenen in de VS bevroren en ook mogen Amerikanen geen zaken meer met hen doen. Een Chinese handelssecretaris noemt de sancties woest en onredelijk. Ook waarschuwde hij dat het besluit gevolgen kan hebben voor Amerikaanse bedrijven. Verplegend personeel van het Zaans Medisch Centrum is woedend om een coronabonus die in het geheim is uitgekeerd aan leidinggevende. De verpleegkundigen kregen zelf niks extra's. Dat meldde betrokkenen aan de Telegraaf.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 Yeah. I like the way you work it yeah.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 boy la la la la boy la la la la boy la la la la boy now la la la la boy